uur. De Radio 1 Sportzomer. Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Wielrennen, zometeen de tijdrit voor de vrouwen, is bezig. En Marianne Vos komt zo direct aan de start. In het Mediaforum Anette Bierschow. Zij is correspondent voor Duitse Media. En Jan Tromp van de Volkskrant. En het gaat onder meer over de twaalf nieuwe partijen waar straks bij de verkiezing op kan worden gestemd. Nu eerst het NOS-nieuws. Dit is Jan van der Putten. Op YouTube zijn beelden verschenen van de executie in Aleppo... van vier militieleden die voor president Assad vechten. Ook zijn opgestapelde lijken in een politiebureau te zien. De executie werd vermoedelijk uitgevoerd bij een oud-schoolgebouw in Aleppo... tijdens een offensief van het regeringsleger. De doodgeschoten mannen maakten waarschijnlijk deel uit... van de regeringsgezinde Shabia-militie. De militie wordt verantwoordelijk gehouden... voor diverse slachtpartijen in Syrische steden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint een onderzoek naar tankopslagbedrijf Otfiel. Dat heeft de raad besloten vanwege de incidenten en de aanhoudende onrust bij het bedrijf in Rotterdam. Het onderzoek richt zich op de rol van dat bedrijf en de vraag hoe problemen voorkomen hadden kunnen worden. Voorzitter Tjibbe Jouwstra van de Onderzoeksraad. Wij volgen de situatie bij Otfiel ook al een tijdje. Um, toch de, de meest recente zaken, het, het ontsnappen van butaan vorig jaar, maar vooral ook het feit dat het tot stillegging van het bedrijf is overgegaan. Dat geeft toch wel aan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 Het budget van het fonds is dit jaar bijna 25 miljoen. Dat is 40 minder dan vier jaar geleden. Bij de brand afgelopen nacht in een kartcentrum in Stadskanaal... is asbest vrijgekomen. Het is nog onduidelijk hoeveel asbest er is neergedaald. Bewoners van zo'n 250 woningen in de omgeving zijn geïnformeerd. Het gebied is niet afgesloten. Een gespecialiseerd bedrijf is inmiddels bezig met het opruimen van het asbest. Het is nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren. In maart van dit jaar kwam dat kaartcentrum in Stadskanaal ook al in het nieuws. Toen werden 23 mensen onwel vanwege koolmonoxidevergiftiging. Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de Airbus A380, is rond 1 uur geland op Schiphol. Het toestel vliegt vanaf vandaag dagelijks tussen Dubai en Nederland. Schiphol is de afgelopen maanden aangepast om het toestel te kunnen ontvangen. Zo is de Schiphol-tunnel in de A4, waar vliegtuigen overheen taxiën... verstevigd met 25 centimeter gewapend beton. Er landde één keer eerder een Airbus A380 op de Nederlandse luchthaven. Dat was toen er op 15 juli 2010 een testvlucht werd gemaakt. Op de Olympische Spelen is de Holland 8 buiten de medailles gevallen. De roeiers eindigden in de finale als vijfde... en het goud was voor de boot uit Duitsland. Judoka-Edit Bos werd in de kwartfinale uitgeschakeld... en is nu aangewezen op de herkansing. Ranomi kromo en Femke Heemskerk zwemmen vanavond... de halve finale van de 100 meter vrije slag. En ook rugzwemmer Nick Driebergen is door... naar de halve finales van de 200 meter rugslag... die halve finales zijn vanavond. En Bas Verweilen is in het schermtoernooi uitgeschakeld. Dan het weer nog volop zon. Later van het zuiden uit buien met onweer en plaatselijk veel regen. Het is 24 tot 29 graden. Morgen wisselen bewolkt, soms een bui en ongeveer 22 graden. ANWB verkeersinformatie. Op dit moment staan er geen files. Wel heb ik een bericht voor treinreizigers. Tussen Haarlem en Voorhout rijden geen treinen. Dat komt door een beschadigd spoorviaduct. En tussen Oudenbos en Zevenbergen ligt het treinverkeer, treinverkeer stil... vanwege een defect aan het spoor. In beide gevallen kan de vertraging oplopen tot meer dan een uur. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks praten we door over het nieuws. De klappen die vallen bij de podiumkunsten. Maar eerst naar het wielrennen. De vrouwen zijn bezig met de tijdrit. Hier zijn live vanuit Londen Jack van Gelder en Jurgen van der Berg. Gio Lippens, heb je al tijden? Uh, we hebben al wat uh, tijden, maar dat zijn de tijden van de eerste dames die uh, onderweg zijn. Ik weet in ieder geval wel dat Antoshin, nee Sabrinskaya die Rusin. Dat die de beste is op 9 kilometer. Maar dan moet Marianne Vos, dan moet Ellen van Dijk en alle andere favorieten moeten daar nog langskomen. Hebben ze juist de start gehad van de regerend olympisch kampioen, die dus nu uittredend is. Kristen Armstrong. Vier jaar lang uh, inderdaad olympisch kampioenen geweest. En nu weet ze dat het erg moeilijk zal worden om die titel te prolongeren. Ze heeft, uh, inmiddels is inmiddels zijn moeder geworden. Ze is er een tijdje uit geweest. Toch weer teruggekomen in het uh, wielrennen. ja En nu uh, wil ze dan toch nog even laten zien op die olympische Spelen dat ze behoorlijk hard kan uh, rijden. Uh, we kijken naar de tijd van Ellen van Dijk. De tijd van Ellen van Dijk dat is de tweede tijd uh, op dit moment. Ze rijdt langzamer dan Zabelinskaya. Maar dan praten we over de tijd op 9,1 kilometer. Kaja daar dus de snelste en van Dijk daar dus de tweede tijd. Terwijl we ook weten dat er inmiddels tijdwaarnemingen alweer zijn op 20,4 kilometer. Dan zitten we vlak voor de finish. Dan zijn we vlak in de buurt hier van de aankomst. En dan weten we wat voor dames daar door zijn gekomen. Er zijn er inmiddels vijf doorgekomen. Daar Pia Sundstedt, de Finste, is daar de voorlopig de snelste. Dan hebben we Cordon, de Française, Fernandes, de Braziliaanse, de Vocht. En Molman, de Zuid-Afrikaanse. Die rijden al op ruime achterstand van die Pia Sundstedt. Maar dit zijn tijden. Ik zal u ook niet blijven vermoeien met dit soort tijden. Want het gaat natuurlijk niet om de favorieten hier. Dit zijn de vrouwen die vroeg gestart zijn. Die zijn bijna klaar. Die komen zo meteen over de finish. Daar gaan we alleen nog maar de finish tijden van geven. Nee, de tijden van de Nederlandse vrouwen en van de grote favorieten die gaan we hier bijhouden. Ellen van Dijk op een heel zwaar verzet hoor. We hoorden al dat ze behoorlijk zwaar zou gaan rijden in deze tijd. Zij is een van de weinige vrouwen die dat aan kan. Is een sterke vrouw. Is overigens wel flink afgevallen de laatste tijd. Is hard gaan trainen. Heeft lang op hoogte gezeten. En kan dan nu toch proberen om met dat gespierde lijf in ieder geval die zware molen rond te krijgen. Af en toe is dat moeilijk. Want dan gaat de weg een beetje gluiperig omhoog. En dan zie je dat ze toch moet gaan staan op de pedalen. We hadden de snelste tijd van Zabalinskaya daar op die 9,1 kilometer. Ook Elisabeth Armitstedt komt daar niet aan. De nummer 2 van de wegwedstrijd, want die rijdt langzamer. Dan kijken we, ze is ook langzamer dan Ellen van Dijk. Armitstedt, zij rijdt 20 seconden langzamer dan Zabalinskaya Van Dijk dus iets sneller daar op 9 kilometer. Maar het is nog zo vroeg in de tijdrit. We kunnen er nog zo weinig van zeggen. Harde klappen bij de podiumkunsten. We horen het net in het nieuws. 60% van de gesubsidieerde instellingen krijgt geen geld meer van het Fonds Podiumkunsten. Daaronder zijn onder meer Gezelschap De Appel en ook het Theaterfestival Boulevard. Nog geen 40% van alle aanvragen werd gehonoreerd. Voorzitter George Lawson van het Fonds Podiumkunsten. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel geld had u te verdelen? 24,5 miljoen. En dat was in voorgaande jaren meer, hè? Ja, dat was aanzienlijk meer. Uh, bijna een halvering of zo... Uh... Bijna een halvering. We ja. praten over 40% korting van ja. het budget. Wat is nou de reden dat het ene gezelschap wel wordt kregen en het andere niet? Ja, dat heeft toch te maken met een totale beoordeling van instellingen. Waar op basis van verschillende naar gekeken wordt. Er wordt gekeken naar de kwaliteit, er wordt gekeken naar het ondernemerschap. Er wordt gekeken naar de spreiding. En uh, al die uh, criteria, dat, dat, dat leidt tot een eindoordeel en de optelsom van die eindoordelen leidt tot een totaal oordeel. Die bepaalt je plaats uh, in de rangorde en die bepaalt weer of je de vraag of je subsidie krijgt of niet. Mm. En, en reputaties stellen dus niet mee, want zoals de appel is natuurlijk een bekend gezelschap. Uh, Theaterfestival boulevard, uh, maakt, dat maakt allemaal niet uit, die nee, vallen dan gewoon doet, buiten de boot. Er wordt wel eens gedacht dat het uh, met subsidies uh, in de kunsten makkelijk gaat. Elke vier jaar gaan alle subsidies op de schop, los van de vraag of er bezuinigingen zijn of niet. En worden subsidies opnieuw verdeeld, komen er ook nieuwkomers bij te pas die concurrentie aandoen aan degenen die al zitten. Maar in deze keer is natuurlijk die concurrentie wel heel erg heftig vanwege het enorm geslonken budget. Ja, ja dat betekent voor gez gezelschappen natuurlijk nogal wat als ze geen subsidie meer krijgen. We gaan er een aantal ten onder? Ja, dat weten we gewoon niet precies. Uh, we hebben van de vorige keer eens uh, nagegaan... wat is er nou eigenlijk met de gezelschappen gebeurd... waarvan het subsidie is stopgezet. Dat is een heel uiteenlopend beeld. Een aantal gezelschappen proberen het dan toch via projectsubsidies... het uh, hoofd boven water te houden. Ook soms subsidies van priv privéfondsen... Uh, mm -hmm. Er zijn gezelschappen die de commerciële sector induiken, maar er zijn ook een heel groot aantal gezelschappen die zich besluiten zichzelf op te heffen. Ja. Nou krijgen we natuurlijk 12 september verkiezingen. Gaat dat nog wat uitmaken voor deze beslissingen? Ja, voor deze beslissingen zeker niet. Die zijn nu genomen. En dus daar heeft, hebben verkiezingen geen betrekking op. En een gezelschap kan ook niet zoals bijvoorbeeld bij een rechter in Wel gebeurt ook in beroep gaan of zo. Dit is gewoon de beslissing en hier hebben ze mee te. Nee, uh, het beroepsrecht uh, <laughs> vinden wij ook heel belangrijk. Dat is ook in de kunst uh, verzekerd. Dus uh, men kan tegen deze beslissingen volop in beroep bij het fonds. En uh, als ze hier niet uh, tevreden zijn, dan uh, kunnen ze door naar de rechter. Ja. Maar nog even, laten we zeggen, die verkiezingen kunnen in die zin een rol spelen... dat een, een nieuw kabinet kan zeggen van nou, uh, we, we draaien toch bepaalde dingen terug... en, en wel weer subsidie geven aan, uh, of, of laten we zeggen, het budget vergroten... zodat u meer kan uitdelen. Nee, ja, dat, laten we zeggen, helemaal uitgesloten is dat niet. Maar we vinden het uh, niet goed om daar nu over te speculeren. Dat voedt weer hoop. Uh, en voorlopig zullen we het toch even moeten doen met uh, de financiële kaders zoals ze er nu liggen. Uh, dus dat is maar op datgene waar we ons voorlopig even aan houden. Ja. Is duidelijk, uh, dank u voor de uitleg. George Lawson, hij is van het Fonds Podiumkunsten en nog wel de voorzitter ook. Inmiddels aangeschoven Jan Smit. Heb jij subsidie, Jan? Nee. <laughs> heb je het nodig? Ook niet, dus nee. misschien vandaar <laughs> dat ik het niet krijg. Ja, ja. Jan Smit, uh, jij bent hier gezellig uh, ook in Londen. Wat ga je doen? Ik heb uh, net ben ik even langs geweest bij de jongens van, van vijf, drie jaar. Nee, ze zijn buitengewoon aardige tuurlijk, collega's. Ja, heel aardig, ja. ja vanavond sta ik hier in het Holland-Heinekenhuis. En met een huldiging. En dat is op zich wel bijzonder nu. Want het ziet er niet naar uit dat er... Dat, <laughs> dat is er geen bij wordt. Komen. Ja. Ja, uh, ja, we krijgen inderdaad een huldiging. Maar Jan de Vos. sowieso vanwege uh, het goud uh, op de weg. En laten we hopen dat het met de tijd dat, dat gebeurt. Jij bent een sportliefhebber. Ja. Uh, voetbal uh, als sport nummer één. Wat komt dan uh, snel op twee? De Tour, Tour de France. Eigenlijk uh, elke dag. Uh, ik kan de hele dag kijken. Echt waar, ja? Ja. Uh, handbal, maar dat komt ook door de. Door, door de ja, Door, door de Valentamers die de handbal toch een klein beetje op de kaart hebben gezet. Althans, uh, bij mij zeker. Ja. Um, ja, voor de rest tennis. Ik, ik ben ook lid van de tennisvereniging. Ik doe eigenlijk best veel. En ik vroeg me heel of, of jij sport jij zelf ook nog? Of? Ja, maar meer gewoon. Ik train gewoon meer. Uh, met een, In de sportschool. Ja, voor ja. mijn lijf. En ja. boksen, ik heb heel veel gebokst. Het ja, laatste half jaar de film. de film die ik uh, gedaan ja, heb. Ja, vertel daar eens iets van. Ik heb enorm mooie beelden gezien. Ja. Het is een film over het bombardement van Rotterdam. Die hebben wij de afgelopen drie maanden opgenomen. En ik ben daar in een, uh, een hobbybokser die uh, verliefd wordt op een uh, half Duits meisje. Ja, dat is op dat moment natuurlijk een heel, uh, heel moeilijk, ja. lastig verhaal. En uh, ja, het is een, heel, uh, een, heel, een hele dramatische film. En heb je of daar les in gehad, want je, je moet wel een beetje kloppen. Ik heb geloofwaardig... acht maanden gebokst, ja. ja. En dat wilde ik ook. Kijk, ik, je kan niet verwachten dat ik in acht maanden een, een wedstrijd kan boksen. Maar uh, het gaat om de techniek. En wat je nu ziet, is dat mensen, als, als mensen mij zien, dan zie je ja, die jongen kan boksen. En daar ging het mee om. Ja. En wie, wie heeft dat gedaan? Wie heeft jou begeleid? Joop Kasteel, oud uh, Free Fight Wereldkampioen. Oh, heel goed. En acteerlessen zal je ook hebben moeten volgereiden. Dat uh, of ging dat puur nou, natuur? Ook. Ja. Ik heb heel veel met de, met de regisseur, met Ater de Jong... heel veel gesprekken gevoerd, heel veel scènes gedaan... Uh, nagebootst, heel veel emoties uh, opgezocht... met collega uh, Spelers, met uh, Monique Hendricks, die uh, meedoet. Gerenommeerde actrice. M ja, uh, Mike Weers, Roos van Erkel, dat is mijn tegenspeelster. En, en Gerard Cox doet mee. Oh, leuk. Er zijn heel veel mensen die dus uh, verschillende rollen... Maar hoe in komt lang... zoiets op je pad, Jan? Ja, per toeval. Ze kwamen echt bij mij uh, thuis met het aanbod, of eigenlijk met, uh, het, ja, jij moet het doen. Waarom zag Ati de jongen jou de juiste persoon voor die rol? Omdat ze een, een, een, een volksjongen zochten, die uh, het type Jan Smit was. En toen kwamen ja. ze eigenlijk na, de, ja, na een paar uh, vergaderingen tot de conclusie... als we het type Jan Smit zoeken, waarom vragen we Jan Smit dan? Ja. Ja. Zo is het echt gegaan. Klinkt heel logisch. Maar dan moet je een geweldig kruis in je agenda zetten. Ja, ik heb vier maanden geblokt. Waarvan uh, twee maanden extra omdat de film opgeschoven werd. Het schijnt heel normaal te zijn. Dat geld was niet rond en dat duurde heel lang. En dus ik heb uiteindelijk zes maanden niks uh, muzikaals kunnen doen. Maar het is wel de, het, ja, het, het hoofdstuk is... van mijn leven. Ik vind het echt heel Mooie mooi. ervaring dus. Ja, maar het ja, smaakt de... ook naar meer, dus. Ja, ik heb ervan genoten. En als je de beelden ziet, en ik heb natuurlijk niks gemonteerd gezien, daar zijn ze nu mee bezig. Maar dan... Het ziet er zo mooi uit. En het tijdsbeeld 1940, dat, dat past ja, ik heb helemaal bij mij. We hebben een aantal trailers gezien. En het was echt bewonderlijk, mm -hmm. waardig mooi, ja. hele mooie shots. Ze hebben er heel veel aandacht aan besteed. Hij ziet er goed uit, man. Die ook. Ja, maar dat ziet hij altijd wel. Die, Net bril, terug die, ja, maar die bril staat hem ook goed ja, op een of andere manier. Hij ziet er ja. gewoon goed uit. Wat ga je nog intelligenter doen? Hè, met die bril? En dat uh, hoor je mij niet zeggen, maar het is waar. Ja. Um, <laughs> de komende dagen ga je nog wat sport bekijken. We gaan morgen naar het hockey. En misschien nog uh, naar het uh, beach uh, Beat volleyball. Volleybal. Ja, leuk. De kaarten van de hockey zijn binnen. Het gaat niet heel makkelijk, maar... Nee, het, het, is, het, is, het is lastig. Zoek je is aan de ja, ja, Ja, maar de, de, de druppelt, de druppelt, de druppelt al wat. En hey, vanavond hier in het huis? Ja. Voor een uitzinnig oranje publiek. Nou ja, dat mensen de eerste keer de huldiging, dat, uh, dat trekt heel veel publiek. Ja, en ik heb uh, begrepen dat je vanochtend eindelijk uh, een beetje begeleidingsband achter je had. Ik had even. voor het eerst een goede drummer. <laughs> nou ja, rust. zo leuk, ik mocht slagwerk spelen. Jack meekspelen. heeft gedrumpen. Ja, ik vond het echt leuk. Ja. Het was echt leuk. Nou, dat klonk ook nog goed. Ja, vanavond gaan we weer. Vanavond uh, gaan we weer naar herhaling. En ja, dan, en dan, uh, en de gewoon met 6000 man. Big stage. Ik ben ik klaar voor. Wat wil je nog meer? Nee, niets. <laughs> heel goed. Heel veel plezier. Fijn dat je er was. Dank ja. je wel. Hoi. Nodig, in het voedsel. Voor...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 today They... Jan Smit dus en de vrienden voor het leven. Even die vrienden zit naast, hebben heeft meegedrumd. Uh, ja, het check het het ook ik hoop het voor Gohlen. Voor tijd dat jij weer een even filmrol mag. krijgt, Jack. Ja, het zou ik leuk vinden. Ja, ja, absoluut. We gaan het uh, wielrennen. Gio, bij uh, Ellen van Dijk. En Marianne Vos in intussen ook op het parcours. Ja, je ga je nou wat over vertellen straks. Het gaat niet goed met die Nederlandse. Ik zie nu trouwens dat uh, Kristen Armstrong, uh, ja, de olympisch kampioene van vier jaar geleden moeder geworden dus, even eruit geweest, maar gewoon de snelste tijd rijdt hoor. Daar uh, op dat uh, tussenpunt van 9,1 kilometer, bijna twee seconden, anderhalve seconde moet ik eerlijk zeggen. Sneller dan uh, Linda Willemsen, de vrouw uit uh, Nieuw-Zeeland met die Deense naam. En die rijden dus de snelste tijden daar op dat eerste tussenpunt. Ellen van Dijk kwam daar als zevende door. Die had ruim 30 seconden achterstand op Filmsen en Marianne Vos als dertiende. 1 minuut 11 seconden en 31 honderdste al langzamer dan Linda Filmsen. Dan vraag je je af, is er iets gebeurd onderweg of valt dat mee? We kijken even hier de standen. Armstrong de snelste daar, Filmsen tweede, Juwks derde, Poelie vierde. Judith Arndt de wereldkampioene, toch ook alweer 10 seconden ruim... Langzamer dan uh, die Kristen Armstrong, de Olympisch kampioenen van vier jaar geleden. Maar dan zou je haast denken dat Vos iets moet zijn overkomen onderweg. Dat ze misschien uh, een pechgevalletje heeft gehad. Maar dat hebben we helaas niet te zien gekregen. Maar met, uh, Marianne Vos gaat in ieder geval niet haar tweede medaille halen hier op deze Olympische Spelen. Want wonderen die kunnen dan weliswaar gebeuren af en toe. Maar dit wonder, een minuut goed maken nog in de resterende kilometers. En de resterende 20 kilometer, dat gaat er toch echt niet meer lukken. Jammer, Marianne Vos dus voorlopig 13. De daar in de tussentijden, daar hebben we het over na 9 kilometer. En Ellen van Dijk, ja, die doet het ook niet echt geweldig goed. 30 seconden daarachter. Die mag blij zijn straks met een top 10-klassering. Dan windsurf, Dorian van Rijsselbergen blijft oppermachtig in de RSX-klasse. Hij won ook de derde race voor de kust van Weymouth. In het klassement vergroten. van Rijsselbergen zijn voorsprong. Het verschil met de als tweede geplaatste Duitse Tony Wilhelm is nu 7 punten. Ja, dan uh, is de selectie bekend geworden, althans de eerste lijst van uh, 32 spelers voor de oefeninterland tegen België. Dat betreft natuurlijk het Nederlands zelf onder de nieuwe bondscoach Louis van Gaal. Uh, het ANP brengt het bericht uh, en uh, noemt een aantal spelers uh, bijzonder, maar dat zijn ze niet. Want uh, op de lijst van 32 zou je niets anders verwachten dan Verner Anita, die voor het laatste eigenlijk bijna afviel uh, als een van de laatste voor het EK. Klaasie, oké, okay, daar kan je over discussiëren. Bas Dost is een nieuwe naam, Uri Emanuelson is een bekende naam. John eigenlijk idemdito dito heeft er al bij gezeten. Simon de Jong viel op het laatste af. Maar Ricardo van Rijn is een opvallende naam. Die hebben we eigenlijk nog nooit gezien. Uh, nieuwe rechtsachter van Ajax. Uh, zolang Van, van der Wiel uh, bij wijze van spreken, niet speelt. Of misschien gaat hij Van der Wiel wel uit de baas verdreven. Nick uh, Viergever is, uh, is erbij. En ook Stefan de Vrij van Feyenoord zit bij die eerste groep. Voor alle duidelijkheid de groep van 32. En straks horen we collega Bas Stigler, Want dat is absoluut de kenner in ons gezelschap. We gaan naar het mediaforum. Dat doen we dus met mensen die in Hilversum zitten. Oh, we gaan eerst nog naar het wielrennen. Gio. Pijnlijk moment voor Marianne Vos. Want ze wordt ingehaald door de wereldkampioenen Tijdrijden van afgelopen jaar in Kopenhagen... Die dit Arendt, ja, die stiefelt er nu al voorbij. En dat moet toch een heel pijnlijk gevoel zijn voor Marianne Vos. Na een kilometertje of nou, wat zal het zijn? 12 dat ze inmiddels wordt ingehaald. We kijken naar de finish trouwens. Snelste tijd tot nu toe aan de finish. Olga Zabelinskaya. Maar we weten, als we naar de tussentijden kijken, dat die tijd nog zeker verbeterd gaat worden. Maar het wordt in ieder geval niet de dag. Niet zo'n grote dag als afgelopen zondag. Niet de dag van Marianne Vos. Want als je ingehaald wordt door de wereldkampioenen van vorig jaar, ja, dan doe je het gewoon niet goed. Er moet iets gebeuren zijn onderweg of de spanning is eraf. Dat kan ook hoor, dat Marjane Vos wat dat betreft niet voluit meer kan gaan mentaal gezien. Maar ik kan het me nauwelijks voorstellen, Marjane Vos kennende. Zij rijdt dus een zwakke tijdrit, de tijd van Sabine blijft nog wel even staan, 37 minuten, 57 seconden en 35 onderste. Jack, je hebt de hele lijst nu? Ja, nou ja, goed, er zijn er namen die, die opvallen. Ja, goed, ik, ik, ik, en dat is ook logisch. Ik zie de naam van Bouma bijvoorbeeld sowieso niet meer bij de lijst van 32 staan wat het Nederlands zelf betreft. Maar zoals gezegd, daarover straks meer. Over... Overigens, die wedstrijd wordt op 15 augustus gespeeld tegen België. We gaan nu met het Forum. Annette Beersel zit in Hilversum, uh, is correspondent voor Duitse Media. Annette, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. In Nederland. En Jan Tromp is er ook, uh, werkt voor de Volkshand. Jan, ook goedemiddag. Hallo. Annette, eerst even een hartig woordje met jou spreken. Want Duitsland <laughs> zit ons enorm dwars vandaag <laughs> op die Spelen. Bas Verwijlen verlies van de Duitse. Edith Bos eruit door een Duitse. Wat is dat? Hou eens op. Bedankt voor de <laughs> felicitaties. <laughs> ja, ik weet het niet. Uh, gewoon... Gewoon, gewoon een beter sportland. Ja, groter natuurlijk. Uh, überhaupt ook. een groter land. Ja. Zeg maar. uh, dan uh, het, het, het medianieuws van deze dag. Paul Witteman zou er na het komend mediaseizoen mee ophouden. Volgens Weekblad Privé trekt het programma een te grote wissel... op het privéleven van de presentatoren. Uh, Jan, jij bent, dat is bekend, een goede vriend van Paul Witteman. Uh, je hebt daar bij ons ook wel eens iets over gezegd. Kan je dit bevestigen? Ik weet het niet. Ik uh, weet het echt niet. Maar uh, tel op en trek af. Uh, hoe lang bestaat het programma nu? Meer dan vijf jaar, denk ik, intussen. Ja, ertussen. dacht ik ook. Nou, goed. Uh, uh, gedurende lange tijd uh, van het jaar... Uh, liggen die jongens niet voor twee uur s'nachts op bed. Vijf dagen uh, per week. Dus dat trekt een uh, wissel op je uh, conditie. Zeker als je uh, opgevoerde leeftijd bent. Paul is uh, 65, Paul Witteman. En hij heeft nog een vierjarig contract lopen met de VARA en... Uh, het moet je niet verbazen als hij in die vier jaar ook nog iets do wil doen voor zichzelf. Mm. Ik ja. denk, mag ik er even nog, nog iets ja. bijvoegen? Ik uh, vind langer dat de formule uitgewerkt is, zij, zij lijken ook moe. En, uh... Um, ja. Ze hebben hoog kijkcijfers. Kijk, kijk, dat, dat, ja. ja, kijkcijfers zijn niet alles, maar de formule is uitgewerkt. En, en als je dat ziet, het is niet alleen wissel op privéleven. Als je zoiets begint, zo'n programma, dan weet je dat dat zo is. Punt. Dus oh. uh, daarmee moet je ook leven. Maar ze zijn niet meer scherp genoeg ook in het uitnodigen... Um, uh, van, van de gasten was het niet... Uh, zag ik op een gegeven moment... Uh, de, de formule klopte niet meer van het mengsel... tussen entertainment en, en, en harde politiek. Dus... Zij, het is uh, een bericht dat trouwens door de vader wordt tegengesproken. Hè? Uh, privé meldt dit. Uh, nou ja, dus het is de vraag of het dan, of het dan wel waar is. Uh, de vader heeft, Jan, heeft misschien wel de, de oplossing in huis. Matthijs van Nieuwkerk zou heel graag denk ik de stap naar de late avond op één maken. Nou ja, dat is bekend. Matthijs zou dat heel graag uh, willen doen. Dus als... Uh, als de VARA, als hoor, want daar zitten zendercoördinatoren tussen... maar als de VARA uh, die plek behoudt... dan zou je, je kunnen voorstellen dat uh, Mathijs uh, op een geweldige manier daar nieuw leven in kan blazen. En misschien kunnen ze dan gewoon ruilen. Want als het te laat wordt voor de beide heren die dan wat op leeftijd komen... kunnen die gewoon naar de voren houden. Ja, dan kunnen ook een keer andere zijn. Dat dus. kunnen ook een keer vrouwen zijn. Ja, ja goed, we, we hebben nu we hebben nu het enorme succes gezien... op de timeslot van uh, Matthijs van Nieuwkerk met een vrouw. Dus ik weet niet of ze daar zo heel erg op zitten te wachten op dit moment. Nee, nou ja. Ik weet niet of die representatief is voor alle vrouwen. Ik. Nee, dat is A waar. is het zomaar en B is het WNL, toch? Ja, klopt. Ja. Klopt helemaal. Uh, Jan Tromp, onder meer ja. werkzaam geweest als correspondent in New York. Nu blijkt in uh, de oude stad waar je geweest bent een frisdrankverbod te komen. De NRC Next bericht daarover vandaag. Er is uh -huh. zelfs een heus protest tegen geweest. Ja. Extra grote bekers frisdrank mogen straks niet meer. Uh, worden we heel langzaam gek? Nou, uh, eerlijk gezegd niet. Het, uh, het is een initiatief van burgemeester Bloomberg... die uh, van... Allerlei heeft uh, geïnitieerd op het gebied van gezondheid, beter leven, gezonder leven in een uh, grote stad. Ja, het is misschien. Kijk, ik, ik noem een voorbeeld: Central Park, wat een vrij uh, groot, ruim park is, daar mag niet gerookt worden. Nee. Um, je zou denken die rook die vervluchtigt. Maar de burgemeester denkt er anders over en trouwens de New Yorkers zelf ook, want ze roken niet in Central Park. Wat je ziet oprukken in de stad is de uh, geweldig dikke reet. Ik uh, kan het niet anders formuleren dan uh, zoals het is. Uh, ik was er uh, afgelopen maand drie weken en uh, wat je ziet is dat de dikke mens ook uh, Manhattan uh, in zijn bezit neemt. Nu heeft de burgemeester gezegd... laten we die enorme bekers Coca-Cola... Laten, uh, laten we die verbieden. Uh, de sceptici zeggen... nou ja, weet je wat we dan doen? Dan nemen we twee uh, kleinere bekers. Maar als signaal is het betekenisvol. Ja, overigens dat, roken, dat niet mogen roken in Central Park. Uh, het park wordt omzoomd en doorkruist door wegen... waar allerlei auto's rijden met Ja, niet in het weekend, uitlandgas. hè? Op vrijdagavond niet het weekend. wordt het, wordt nee, het park het zoals je Maar dan nog, weet, weet je, dan denk ik, ja... Ik, ik, ik vind het Oké Jack ja, ik, ik rook en ik, ik vind het echt belachelijk oh, dat in New York de, gebeurt. Oh, ja. dat zit er al. Ja. Oh, ja. Ik, ik, ben, ik oh, moet aan. eerlijk toegeven, <laughs> ik, ik dat vind het weer, gebeurt. het initiatief van Bloomberg... Vind ik, uh, vind, vind ik weer een typische voorbeeld voor, voor de hypocrisie ook van, van Amerikanen. Want op de andere manier hebben ze dus uh, is er geweldige nationale protesten... tegen die zorgverzekeringswet van, van Obama. Uh, juist met het uh, argument dat gezegd wordt... oh dat is betutteling van de overheid. Wij willen zelf de kans hebben en de vrijheid hebben. En nu, wat is dat ander, die soda ban of dat uh, rookverbod aan stranden of in parks? Of, uh, uh, uh, hey, Bloomberg heeft zelfs uh, de restaurants verboden te veel zout te gebruiken. En Bloomberg eten. is uh, altijd heel erg consequent geweest. Hij is al jaren burgemeester. Ja, en maar hij betek is in... consequent betekent en, uh, niet dat het niet betuttelend is. In dit geval nee, is het absoluut je betuttelend. Het de, je had het over de hypocrisie van de Amerikanen. Nee, ik, ja, ik is een voorbeeld voor Amerikaanse hypocrisie. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. En Bloomberg is in zoverre een uitzondering daarop... dat hij altijd buitengewoon consequent is geweest. Of ja, je het er nou ik... mee eens bent of niet. Of je het betutteling maar vindt het, of uh, niet. Maar mag Bloomberg ik het even nog afmaken, trekt een hè? rechte lijn. Kijk, daar Waar zijn er nu groeiende protesten, wordt gezegd tegen die soda daarbij En er zijn amper protesten. Ja. Dus dat vinden ze bij Bloomberg. Oh, dat moet dan wel weer kunnen. Of, en, over, en... over consequent gesproken. Uh, ik wil nog even naar die oudste volksjournaliste, Joan Juliet Buck. Die ja. heeft mevrouw Assad geïnterviewd. Maar ze schreef daarbij. Ja, eigenlijk wil ik dat verhaal helemaal niet eens maken voor uh, de Daily Beast. Uh, ja, het staat niet bij mijn favorieten, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Uh, uh, ja, uh, ze is daarop ontslagen, deze journalisten. Annette Beertje, wat vind je daarvan? Uh, nou ja, kijk, ik, ik, ik vind het een uh, dubbel verhaal eigenlijk. Zij heeft volgens mij 40 jaar gewerkt voor Vogue, En zij heeft het verhaal geschreven. En terwijl ze het schreef, dus het portret van die uh, vrouw van Assad... Uh, uh, en in Syrië verbleef, had ze wel een raar gevoel. Want er was, werd gehackt in haar computer. Kritische vragen werden niet beantwoord. Maar dat heeft ze allemaal niet opgeschreven. Dus ze heeft wel een verhaal geschreven. Uh, en het mooier gemaakt dan het eigenlijk was, de realiteit. Dus in die opzicht is haar dat te dat ze dus niet echt uh, uh, ja, volgens journalistieke principes uh, heeft gewerkt. Op de andere kant moet je ook wel weer zeggen, het, is het, uh, uh, uh, nou, zij wordt betaald door Vook en, en als Vook dat zo wil, ja, je zit als journalist heel vaak in, in, in zo'n spagaat, want, want ja, je opdrachtgever uh, betaalt je tenslotte daarvoor. Dus uh, hoe ver ga je met je eigen grote principes? Jan? Ja, nou ja, wat Vook wilde maken is het portret van uh, de moderne uh, Engels uh, opgevoede uh, uh, vrouw van een uh, obscure leider. He, het stond, stond min of meer model voor uh, het modernisme... dat ze een uh, intrede zou doen in dat, uh, binnen dat uh, regime. En vervolgens kreeg je het, uh, het onoplosbare bloedbad. En wat je dus nu ziet is dat volk met name de leiding van volk. Uh, daarop terugkomt en zich in verlegenheid voelt gebracht. Ja. Zo hebben interpreteer ooit zelf, ik het. Hebben jullie zelf ooit verhalen moeten schrijven... die je eigenlijk liever niet had willen schrijven? Nee, ik moest geen verhalen schrijven, maar ik, ik werd wel gevraagd. Ik uh, werd een keer gevraagd, uh, bijvoorbeeld als het om euthanasie ging... Uh, dat ik gevraagd werd door een Duits blad. Uh, ja, dat was toch verschrikkelijk. En dan moest het zo schrijven alsof vier oude mensen werden doodgemaakt. Nou, dat is een beetje overdreven. Maar ik moest het heel, het heel erg zwart-wit schrijven. En toen heb ik gezegd, ja, dat kan niet. Er uh, moeten wel nuances bij. En, en, en dat verhaal zit anders uh, in Nederland. Uh, dan dat het misschien door, tenminste, door die ogen van dit blad uh, bleek te zijn. En werd het wel geplaatst uiteindelijk, jouw genuanceerde versie? Uh, ja, het werd wel geplaatst. Ja, want anders had ik het niet gedaan. Want anders had ik het niet gedaan. Dat zijn. Ja, kijk, jij, jij zit altijd in dubio, want jij, jij denkt inderdaad, ja, ik heb de opdrachtgever, maar ik, ik kan uh, op de andere kant is dat ook mijn uh, toegevoegde waarde dat ik hier als correspondent in dit land. ...zit en inderdaad de informatie hebben en de nuances ken van, van Nederland. En, en dus daar mag ik ook niet mijn... mijn uh, ja, daarmee maak ik zelf mijn eigen winkel zeg maar, kapot... ...als ik uh, verkeerde verhalen de wereld in zou sturen. Ja, ja. Hartelijk dank. Wij gaan uh, met uh, afscheid nemen van de, de twee uh, gasten in het sportforum... Gaal we uh, weer naar het wielrennen en naar Gio Lippens. Kirsten Armstrong is echt supersnel, want ze komt zojuist door op 20 kilometer. En ook daar heeft ze de snelste tijd van allemaal. En aangezien ze als laatste gestart is, is dat wel een tijd die een indicatie geeft... van wat er hier in deze wedstrijd gaat gebeuren. Is daar in ieder geval 4 seconden sneller dan de beste concurrent. Inmiddels hebben we ook Ellen van Dijk aan de finish gekregen. Zij is gefinished op een voorlopig tweede plek, maar 56 seconden ruim... Achter Olga Zabelinskaya En er gaan nog echt heel veel vrouwen gaan onder die tijd van Ellen van Dijk doorduiken. Zodat ik nog maar afvraag of het er gaat lukken om straks een top 10 klassering te gaan behalen hier. En het zou toch tegenvallend zijn hoor. Als Ellen van Dijk die echt op een onvoorstelbaar zwaar verzet heeft rondgereden. Je zag het want ze kwam aan met twee andere vrouwen. En dan zag je dat ze in een beduidend lagere ritme, in een beduidend lagere kadans rondtrapte dan de andere vrouwen. Daar moet je oersterk voor zijn. Maar het is toch ook wel knap als je dan nog een klein beetje je souplesse kunt tonen. En dat zag het er echt niet meer naar uit. Snelste tijd op de tussenpunten dus allemaal voor Kristen Armstrong. Vier seconden sneller dan Linda Willemsen die daar de tweede tijd had. Judith Arndt de derde tijd. Dat zijn de drie snelsten daar op 20 kilometer. En dat geeft de indicatie voor de medaillekansen van deze dames. Zabalinskaya valt daar net buiten. Clara Hughes valt daar ook net buiten. Maar wie weet misschien kunnen die zich nog in dat laatste stukje... ...nog wat verbeteren ten opzichte van die tijd van Kristen Armstrong. Laatste fase dus begonnen in deze tijdrit voor de vrouwen. Het gaat niet goed met de Nederlandse vrouwen. Want Marianne Vos, daar krijgen we niet eens die tussentijd van op 20 kilometer. Zo verschrikkelijk langzaam heeft ze daar gereden. Ingehaald dus door de wereldkampioenen van vorig jaar. Door Judith Arendt. 3,5 minuut over half 3 is het. Hier is Jan van der Putten. Het mes gaat in de subsidie voor de podiumkunsten. Het Fonds voor de podiumkunsten schrapt de subsidie voor 60% van de gezelschappen. En bekende gezelschap als De Appel, Het Toneel Speelt en Theaterfestival Boulevard vallen af. Bij een brand afgelopen nacht in een kartcentrum in Stadkanaal is asbest vrijgekomen. Het is nog onduidelijk hoeveel. Bewoners van zo'n 250 woningen zijn geïnformeerd. Het gebied in Stadkanaal is niet afgesloten. Op YouTube zijn beelden opgedoken van een executie in Aleppo. Te zien zou zijn dat vier militieleden die aan de kant staan van Assad... worden doodgeschoten en ook zijn opgestapelde lijken... in een politiebureau te zien. En op Schiphol is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld geland. De Airbus A380 van maatschappij Emirates kwam om 1 uur aan... gadegeslagen door toegestroomde vliegtuigspotters. En die A380 vliegt vanaf vandaag dagelijks tussen Nederland en Dubai. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks correspondent Arjen van der Horst over eindelijk het eerste goud voor Engeland. En We volgen natuurlijk die tijdrit voor de vrouwen op de voet. Gio Lippens. we krijgen de tijd binnen van Emma Johansson. De tweede tijd voorlopig achter Zabelinskaya. Ze zouden het eigenlijk moeten verbieden zo'n helmen. Want ze rijdt met een ja, oranje pispot lijkt het wel op haar hoofd. De Zweedse... Die uh, nou, in het dagelijks leven er toch wel uh, prettig bij loopt, om het zo maar te zeggen. Maar dit ziet er echt absoluut niet uit, die dichte helm. En echt heel erg snel is ze er ook al niet mee geweest. Want die tijd die gaat straks zeker verbeterd worden door de concurrentie. We krijgen nu de binnenkomst van uh, Emma Pooley, de uh, Engelse klimstertje. Nou, die rijdt wel een redelijke tijd hoor. Voorlopig denk ik de tweede tijd achter Ja, doet het dus prima, die Engelse vrouw Emma Pooley. Maar Janne Vos moet zo binnenkomen. Er was veel te doen over vier badminton-duo's die gisteren opzettelijk probeerden te verliezen om zo sterke tegenstanders in de volgende ronde te ontlopen. De Wereld Badminton Federatie heeft nu harde maatregelen genomen. Mark Brasser, Mark wat is er besloten? Ze zijn uh, alle vier, of uh, alle vier de koppels zijn uit uh, competitie gehaald, gedisqualificeerd, mogen dus, uh, dus niet meer meedoen. Nou, dat is een forse straf. Ja, dat is een forse straf. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem niet zo heel erg goed uh, begrijp. Ik denk dat uh, de Badminton World Federation vooral naar zichzelf moet kijken. Competitie heeft gemaakt in poolsystemen... Uh, waardoor je dit soort dingen toch een beetje in de hand werkt. Het is ook niet nieuw in het badminton. Het gebeurt uh, vaker. Uh, ja, wie duperen ze ermee? Dat is natuurlijk ook de vraag. Uh, ze proberen inderdaad betere tegenstanders in de volgende ronde... proberen ze te ontlopen. Nou ja, ik denk dat, dat, dat elke sporten... Dat wat doet. Dat zien we ook wel eens bij voetbalcompetities, kwalificaties voor grote voetbaltoernooien. Wie is er één in de andere pool geworden? Waar zouden we tegen moeten spelen? En kunnen we dan niet beter tweede worden? Ja, zo is dit ook gegaan. Alleen er is zoveel rumoer ontstaan, voornamelijk ook onder druk van de, van de, van de Britse pers. En ik kan me toch niet helemaal aan de indruk onttrekken dat die een beetje teleurgesteld zijn in vooral de prestaties van de eigen spelers. Ja, dat er een, een beslissing genomen moest worden. En die is dus uh, ja, zeer negatief uitgevallen voor die twee koppels uit Zuid-Korea. één uit China en één uit Indonesië. Ze kunnen naar huis. En nou. waren dat uh, koppels waarvan we de gouden plak konden verwachten? Nou, China zeker. En, en ik bedoel, Indonesië, Zuid-Korea. Ik bedoel, dat, ja. dat, dat zijn -landen grote landen in het, landen in het, in het badminton. En uh, ja, dit, dit krijgt natuurlijk een, een, een, een staartje. En het is ook heel moeilijk ja, aantoonbaar. En je gaat natuurlijk al snel, wat ik ook al deed, hè, vergelijken met andere sporten. Is dit matchfixing, wordt er al gesproken. Kijk, wat er nog wel uh, achter zit, en dat, dat, dat realiseer ik me later. Kijk, op voorhand wist iedereen dat dit zou kunnen gaan gebeuren. En dat dit zou gaan gebeuren. Nou, dan nou wordt er in Azië natuurlijk enorm gegokt op dit soort wedstrijden. Dus ja, het zou ook nog kunnen zijn, en misschien dat dat meespeelt, van ja, mensen in China die, die zien dit gebeuren, die weten ook uh, wat er gaat gebeuren. En die kunnen dus dan gaan speculeren, inderdaad, hun geld gaan zetten op een verlies van bijvoorbeeld één een, een van de duo's. ja, dat kan. Oké, okay, we horen er straks meer over. Dankjewel, uh, Mark. De Britten kunnen opgelucht ademhalen. Ja, ja, de eerste gouden Olympische medaille voor het gastland is binnen. En dat gebeurde bij de twee zonder stuurvrouw. Want daar ging de roeiboot van Helen Glover en Heather Tenning... als eerste over de finish. Correspondent Arjen van der Horst. Polonaise op Ter Square. Ja, dat kun je wel zeggen. Want uh, vanochtend zagen we nog de kranten. Hè. Waar blijft nou die gouden medaille? Je zag al dat de Britten eigenlijk sinds zondag toch wel een beetje zenuwachtig raakte. Ze hadden gehoopt op die gouden medaille van Cavendish. Nou, dat lukte niet bij het wielrennen. En vandaag dan dus Helen Grover en Heather Stanning. was niet helemaal onverwacht. Het paar die domineerde eigenlijk al het hele seizoen... hebben alle drie de World Cups gewonnen, de Gold Cups. En uh, ja, ze waren dus wel de gedoodverder van de favoriet vandaag uh, voor dit onderdeel. En dus eindelijk dat eerste uh, ja, geho gehoopte goud van de Britten. Was het spannend? Uh, het was helemaal niet spannend. Dus ze namen al meteen de leiding. Ze uh, uh, zetten de, de achtervolging op afstand. En uh, dat hielden ze eigenlijk tot het einde vol. Ze hadden een ontzettend hoog tempo. Uh, dat deden ze al vanaf het begin. Dus in zekere zin was het wel een riskante strategie. Zo uh, als ik de experts moet geloven. Maar ze hielden het vol tot het einde. En uh, ja, uiteindelijk was het een zeer overtuigende overwinning. Uh, ja, nu de band gebroken is, uh, komen er vandaag alweer nieuwe gouden ja, ja. denk ik. Hè? Het zou wel eens een gouden dag kunnen worden voor de Britten, want uh, straks over een half uurtje dan begint de tijdrit bij het wielrennen. En ja, Bradley Wiggins is toch wel de favoriet voor dit onderdeel. Uh, dat liet hij al zien tijdens de Tour de France, die hij won. Uh, we hebben bij de wegwedstrijd ook gezien... dat Cancellara in de kreukels reed. En nou, dat is uh, een van de, de belangrijkste concurrenten voor Wiggins. Die doet wel vandaag mee natuurlijk. Maar die, grote, die smak die hij maakte uh, op het asfalt... ja, dat is natuurlijk in het voordeel van Wiggins. En misschien zien we zelfs twee Britten op een plek. Want Froome ja, liet toch tijdens de Tour de France zien dat ook hij wel een tijdrit kan rijden. Dus uh, dat kan een hele mooie dag worden voor de Britten. Maar even voor de breedte. Uh, normaal gesproken is het zo dat organiserende uh, landen gekke prestaties leveren in positieve zin. Dat ja. is er tot nu toe eigenlijk nog niet uitgekomen bij de Britten. Nee, maar ik moet ook zeggen dat de Britten ook wel een beetje negatief zijn. Zara Phillips en haar uh, paardrijteam bij Eventing die wonnen zilver. Dat was een hele mooie prestatie. Ik bedoel, daar was de concurrentie sterk. Uh, je zag het ook bij Lizzie set. die zilver won ja. uh, tegen het goud van Marianne Vos. Ja, zij ging lachend over de finish, want ook daar was de concurrentie sterk... en was het helemaal niet zeker dat de Britten een medaille zouden winnen. Ik moet ook niet vergeten, gaan we gaan eens terug naar vier jaar geleden naar China... Waarin de uiteindelijk als vierde in het medailleklassement eindigde, Maar die begonnen ook ontzettend langzaam. En ja, bijna anderhalve week was het klagen waar de medailles bleven. Uiteindelijk scoorden ze ontzettend veel medailles. Vooral bij het baanwielrennen. Acht gouden medailles waren dat toen. Ja, en dat baanwielrennen dat moet nog beginnen. En ook daar zijn de Britten favorieten. Ja. Dus die gouden regen die die komen die wel zeker komen. Ja. Dankjewel, je Arjan. We gaan naar het wielrennen. De vrouwen voorlopig nog op de baan Gio Lippens snelste tijd nu gereden door Judith Arndt. Op dit moment zeven seconden sneller dan Olga Zabalins. Zab -Zab die wel op het podium staat straks. Die in ieder geval een medaille in ontvangst mag nemen. De kleur of het zilver of brons wordt, dat hangt even af van Christian Armstrong. De laatste topper die over de finish moet komen. Zij is nog in de wedstrijd. Maar Arndt in ieder geval uh, op uh, een uh, goede plek hier. Misschien goud, misschien zilver. Dat hangt er een beetje van af van Armstrong. Marianne Vos is zojuist zelfs ingelopen door de Olympisch kampioenen van vier jaar die nog verder achter haar is uh, gestart. Dan uh, Judith Arndt, die er al uh, voorbij is gereden. Het scheelde drie minuten, de starttijden van Marianne Vos en Christian Armstrong. Dus Marianne Vos verliest gewoon eventjes drie minuten op de voor, uh, voor regerend olympisch kampioen. die misschien wel haar uh, olympische titel gaat prolongeren. En dat zou toch bijzonder zijn voor Christian Armstrong. Ik zeg het nog maar een keer. Moeder geworden, eruit geweest. Een paar weken geleden zomaar een sleutelbeenbreuk opgelopen. En dan toch weer fit op de fiets zitten. Hier komt ze aan. De tijd van Judith Arndt is 37 minuten. En 50 seconden. Daar heeft ze nog 25 seconden om dat te gaan redden. En dat gaat ze ook dik redden. Daarachter komt Marianne Vos meteen aan. Kunnen we ook meteen zien wat haar tijd waard is. Hier komt ze, hoor, de Olympisch kampioene. Kristin Armstrong. 15 seconden ruim sneller dan de nummer 2. Judith Arndt Zabelinskaya op de derde plaats. En daar komt Marianne Vos waarvan ze de tijd maar gewoon niet laten zien. Zij rijdt dus dik drie minuten langzamer dan de Olympisch kampioene. En moet oppassen dat ze niet tegen de Cameraman aanrijdt die achter de finish staat. Marianne Vos zwaar teleurgesteld. Christine Armstrong helemaal kapot slaat de handen voor de ogen. Maar ik kan het me voorstellen, want eigenlijk hadden toch veel mensen niet gerekend... dat zij hier haar olympische titel kon prolongeren. Want zoveel heeft ze niet laten zien. Ze heeft zich een beetje verstopt ook de afgelopen tijd. Judith Arndt, de wereldkampioene van vorig jaar, wordt geklopt hier op haar specialiteit. Christian Armstrong is de nieuwe weer uh, Olympisch kampioen. En de Nederlandse vrouwen, jammer genoeg, ze hebben het niet geweldig goed gedaan. Ik zal zo meteen even komen met de complete uitslag. Dat zullen we straks eventjes doen. Want de uitslag is eventjes een chaos op dit moment. Maar ze vallen in ieder geval buiten de prijzen. Ellen van Dijk misschien nog net top 10. Maar Janne Vos ver in het achterveld. Ja Gio, wat wij op televisie zien is wel ontzettend leuk dat ze die drie tronen daar hebben. Dat ja. steeds de nummers 1, 2 en 3. Die daar op mochten gaan zitten als een soort uh, koninginnen van het wielrennen. En uh, je zag er dus steeds, nu zijn er nog twee stoelen open. Omdat uh, Arndt en Armstrong daar gaan zitten. Maar wat een ontzettend leuk idee. Ja, geweldig. Is dat. dat. doen ze al jaren trouwens met de wereldkampioenschappen tijdrijden. Dat noemen ze de hot seats. En ja, de nummers 1, 2 en 3. Uh, op dat moment van die tijdrit moeten daar blijven zitten. En probeer er maar eens even bij na te denken. Ook in de Tour de France gebeurt dat. En uh, we hadden twee jaar geleden die start, die in Rotterdam. En toen was Tony Martin tot aan de laatste renner was hij de leider nog steeds in dat klassement. En hij moest heel erg vroeg rijden. Hij heeft uren daar in de wind gezeten. Op dat podium. Op zo'n mooie stoel. Ja, want toen kwam de laatste Laatste renner en die klopt dan eventjes. Fabian Cancelara en toen mocht hij eraf. Was hij geen winnaar van de proloog van de Tour de France? Maar deze dame die nu over een mooi groen tapijtje rijdt in de richting van het podium. Kristen Armstrong, die weet dat ze straks niet eens op die stoel hoeft te gaan zitten. Zij mag rechtstreeks doorgaan naar het podium. Zij mag de gouden uh, medaille in ontvangst nemen. Zilver is er voor Judith Arendt en uh, brons voor Olga Zabelinskaya. Ja, we gaan het hebben over het zelf. door collega Bas Stigler. Bas, de eerste selectie van Van Gaal is bekend geworden, 32 namen erop. Uh, wat mij betreft drie verrassende namen. Uh, Klaasie Dost en... Uh, die Klaasie was... Dost? Van Rijn. Ja, En Van Rijn, ja. Kla Klaasie, Dorsten Van Rijn. En uh, uh, ja, twee namen die er afgevallen zijn. Bauma en toch misschien een heel klein beetje verrassend Van Bommel? Nee, want die heeft zelf gezegd dat hij uh, ermee stopte. Ja, maar toch. Tenzij ze hem echt nodig zouden hebben. Maar dat proefde hij al wel. Dat zou alleen maar zijn als, zoals uh, Van der Sar dat ooit gedaan heeft. Als er echt blessures zijn en problemen. Je moet er wel even bij zeggen, dit is een voorlopige selectie. Er staan 32 mensen op de lijst. En de definitieve die komt op vrijdag 10 augustus. Vijf dagen voordat Oranje in België tegen de Belgen speelt in Brussel. Maar ja, je zegt dat terecht. Er zitten drie echt verrassende namen bij. Klaasie, Dost. Bij die twee moet je er nog bij opmerken dat die wel eens op lijstjes hebben gestaan. Ook bij Van Marwijk, maar toen telkens net niet er doorheen kwamen. Ook voor die oeverdagen nog in Hoendelo in mei. Maar Van Rijn is wel helemaal nieuw. Uh, nou ja, dat is niet die zin verrassend dat uh, Van Rijn toch ook bij Ajax geldt als, nou, laten we zeggen, de stand-in voor Van der Wiel. Maar blijkbaar is iedereen daar zo enthousiast en lovend over dat men zegt: nou ja, kom maar. Ja, uh, laat ik zeggen wat je nu wel alweer krijgt. Uh, hoe, uh, hoe snel en uh, prematuur het ook al is. Ik liep een paar maanden geleden: er zit erg veel uh, Eindhoven, PSV-gevoel in. Van Rijn er nu bijna misschien een wedstrijd of uh, 15 in het eerste van Ajax. Uh, nu gaat men weer roepen, met het aantrekken van uh, blind en sinds gisteren ook officieel kluivert als bondscoaches. Het wordt wel weer erg Amsterdam. Ja, Jack, en dat riepen ze ook toen Van Basten kwam, want toen kwamen er ook heel veel ja. mensen uit de hoofdstad. Het zal allemaal wel. Ik, denk dat als je, ik snap wel dat als jij uh, benoemd wordt als bondscoach, dat je om je heen kijkt en zegt... nou, met wie heb ik plezierig gewerkt in de afgelopen jaren? Wie kunnen er wat toevoegen aan mijn staf, uh, nou ja, kijk naar blind en kijk naar kluivert... die misschien dingen kunnen die Vergaal zelf niet kan of wil of liever uitbesteedt. Bovendien zijn het jongere spelers van een andere generatie, dat kan ook helpen. Ja, dan kijk je toch altijd een beetje bij de mensen met wie je gewerkt hebt. Ja, Als wij ooit in een positie ja. komen waarin wij uh, dat soort lijntjes zouden moeten gaan uitzetten... dan kijk je ook naar mensen met wie je gewerkt hebt. Ja, Klaasje de Vrij is fijn hoor, toch? Het zijn toch ook nieuwe jongens? Die wij al de kijk, Vrij heeft de... er wel bij gestaan, maar, ja. Ja. Nee, maar... Klaasjie, ja. Ja, zeker. En uh, komen er nog meer assistenten, Bas, uh, denk jij? Ja, nou, dat zou maar zo kunnen. Want een staf met maar twee assistenten is een beetje aan de krappe kant. Dus zij zal er wel wat mensen nodig hebben. Over het algemeen willen trainers op dit niveau toch specifieke mensen hebben voor, uh, voor linies, voor keepers. Um, dus daar zal er wel het een en ander aan namen over ons heen komen vallen. Um, het, het belangrijkste is wel dat je nu met Kluivert en Blind twee echte blikvangers hebt. Hè. Dat, ik kan me voorstellen als je Klaas-Jan Huntelaar heet, um, of Robert van Persie... dat je het een plezier vindt en een genot om met iemand als Patrick Kluivert te kunnen werken. Een van de grootste spitsen die we in dit land toch hebben gehad. Dus daar steek je wel wat van op. Uh, lijkt mij heel plezierig. Een naam die ronsinkt is die van Ronald de Boer. Ja, vind ik niet zo raar. Want dat is er eentje Onkaard. die... Uh, ja. Ja, ja, goed, gaan we weer. Maar, ja. en weet beetje, dat, dat, is, dat is natuurlijk iemand die uh, ook wel ongeveer weet hoe het werkt in het internationale voetbal. De laatste jaren zo in het Midden-Oosten. Ja, ik wilde zeggen uitgebuikt heeft. Dat klinkt een beetje onvriendelijk. Maar misschien wel weer toe is aan, uh, aan een nieuwe uitdaging. Zou ik me goed kunnen voorstellen. Heel ja, goed. Pas, we zien elkaar binnenkort. Ben ik bang. <laughs> vrij, he? He? Ik heb er ook echt wel zin in, leuk. Ja, heel goed, zeker weten. Bas, <laughs> ik kan het je jongens. echt aanraden om naast Jack te gaan zitten, dat is echt zo leuk. Dat is leuk, hè? Ik ja, hoor dat ja. vaak. Misschien moet ik het toch eens doen. Ja, daar ja, ja, ja, ja, ja. moet je wel wat voor kunnen hoor, want Jur is echt een... <laughs> nou goed, eh, we gaan naar de uh, wielrennen. dank je, dank je. Hey. Gio, oh, uh, ja natuurlijk ja, gaan oh, we naar het wielredden, ja, dat is zo jammer, jure. Ja. dus nu sla je opeens weer door, uh, want we willen weten uh, hoe teleurstellend, ja, het klinkt heel hard, maar Janne Vos was op de tijdrit. Ja, dat was erg teleurstellend. En uh, hou inderdaad Jurgen maar een beetje onder de duim. hoor Als hij andere niet, dingen wil gaan doen. Niet makkelijk. Zou ik nee, kunnen. maar ik snap het. Jonge honden hè. Mm -hmm. Maar uh, Marianne Vos uh, zestiende geworden hier uh, op deze tijdrit. Ja, dat is toch echt wel een tijd, uh, een, een, een uitslag uh, die je toch niet verwachtte uh, van Marianne Vos. Ruim achter Christian uh, Armstrong. Ik zei het al, ze werd voor de streep voorbij gereden door Armstrong. Die drie minuten voor haar gestart was. Het verschil is ook ruim drie minuten. Het is zelfs meer dan drie minuten onvoorstelbaar eigenlijk. Dat Marianne Vos zich op zo'n afstand laat zetten. En je zag het aan de hele lichaamstaal. Hoe ze over de streep kwam. Ze was absoluut ontevreden met dit resultaat. Ellen van Dijk. Nog net in de top 10. Die wordt uiteindelijk achtste. Nog even de eerste vijf dan maar. Kristen Armstrong, goud. En inderdaad hoor, ze moest toch nog even in die hot seat gaan zitten. Blijkbaar vonden ze dat ritueel toch wel heel erg mooi om uh, nog even te laten zien. Tussen Judith Arndt in die zilverpakt en Olga Zabalinskaya in die pakt. Net buiten het podium Linda Willemsen. Clara Hughes uh, op de vijfde plaats. Dan uh, Emma Pooley op de zesde plaats. Emma Nieben op de zevende plaats. En uiteindelijk Ellen van Dijk op de achtste plek. Tegenvallend resultaat dus voor de Nederlandse vrouwen. Hadden we echt serieus veel meer van verwacht op deze Olympische tijdrit. Nu maar afwachten wat de mannen ervoor gaan bakken. Die gaan zo van start. Dan gaan we natuurlijk kijken naar die Nederlanders. Hè. Lars Boom en lieve Westra. Westra de Nederlands kampioen. Lars Boom de nummer 2 van de Nederlandse kampioenschappen. Maar we zijn ook wel heel erg benieuwd naar de echte toppers. Hè. Het werd net al gezegd. Die, misschien die tweede gouden medaille voor Engeland. Bradley Wiggins. Gaat die het maken? Of gaat toch Fabian Cancellara op 90% van zijn kunnen naar de gouden medaille toe? Of Tony Martin. Of misschien Luis Leon Sanchez. U weet het wel, die Spanjaard van Rabobank. Want die kan ook aardig tijd rijden. De Radio 1 Sportzomerbus. De Bora Blekkenhorst zit vandaag in die bus. En is uh, bij de polderbaan op Schiphol. En dat is waar die spottersplek ook is. En daar zag ze een tijdje geleden de landing van die nieuwe Airbus A380. En dat had nogal wat voet in de aarde. En we hebben ons verplaatst van de polderbaan naar de Zwanenburgbaan. Want er gingen zoveel verhalen dat hij toch op de Zwanenburgbaan zou landen. Dat we de gok maar hebben genomen. En met ons spelen, want de berm staat hier werkelijk uh, nou, helemaal vol geparkeerd. Zwart van de mensen, zwart van de auto's. Robin van vliegtuigenspotter.nl: Ja, er komt iets aan. Ik zie, ik zie iets in de lucht hangen. Is dat hem? Nee, dat is een uh, vliegtuig van uh, KLM. Uh, oh, ja, ik zie nu dat het inderdaad een, een blauwe vogel is. Ja, dus uh, hij komt er nog aan. Uh, we proberen met de frequentie uh, te horen wanneer hij komt. Uh, de luchtverkeersstelling hield ons net nog voor de gek. Ze, uh, ze zeiden eerst een andere landingsbaan. Dus uh, iedereen uh, sprong al uh, de lucht in, wat kregen we dan. Maar uh, gelukkig het was een grapje, hij komt hier. Ja! Ja, nu is maar wachten. Maar kijk, daarachter, hè. Daar, zit, daar zit ook weer iets. Kijk, ik zie het ook weer. Nou Touch nog. Ik zie er twee hangen. Zo, KLM is binnen. En die, die twee daarachter, hè, zou dat hem bijvoorbeeld kunnen zijn? Eén van die twee? Ja, ze zijn nog te ver weg. Het zou kunnen. Ik ga eens even kijken, want er staan hier natuurlijk nog meer spotters dan alleen Robin. Met Robin zijn we op stap. Maar ik denk, nou, het is wel een groot ding, hoor, volgens mij. Ik ga eens even kijken. Hallo? Hello. Wat denkt u, is dit hem? Uh, de eerste? Nee, nog niet. Het is dus eentje van KLM. Alweer, hè? God, die hebben het wel druk vandaag. Ja, inderdaad. En ja, te wachten op de Airbus A380 natuurlijk, zoals zoveel hier. Waarom? Wat maakt hem zo speciaal? Uh, uniek in Nederland. Het grootste passagiersvliegtuig uh, uh, ter wereld. En dat het nu hier op, uh, op Amsterdam aankomt, erg interessant. Maar hij komt uh, morgen ook gewoon weer, hè? En overmorgen en al die dagen erna. Want het wordt gewoon een lijndienst tussen Dubai en Amsterdam. Dus je had ook morgen kunnen komen, was het iets rustiger geweest. Dat klopt, maar de eerste keer dat hij komt, dat is toch wel uniek. Ja, het is een, een mooie kist, heb ik me laten vertellen, want ik ken hem niet van binnen. Hij is uh, Robin, met wie ik op stap ben, is wel, wel eens binnen geweest. Heb je wel eens plaatjes van binnen gezien? Ja, uh, op internet uh, wel verzocht, maar uh, helaas nog nooit in het echt uh, mogen aanschouwen. En hoe ziet hij er van binnen uit? Erg luxe, erg, uh, erg comfortabel en ook erg groot. Je zou er dol graag in willen zitten volgens mij, als ik je zo aankijk. Ja, inderdaad. Uh, ik zou er heel graag een keertje mee willen vliegen. Nou, een keertje naar Dubai, klaar. Nou, dat moeten regelen zijn. Oh ja, daar is hij. Ja, ik kijk nu door de verrekijker. Ja, het is een ongelofelijk vliegtuig. Echt, de grote landingslichten. Enorme vleugels. Ja, hij komt eraan, hoor. Echt, het, het spottershart begint sneller te bonken hier. Neem maar weer snel terug de verrekijker, want jij kunt het het beste zien. Ja, Robin, daar is hij dan. Jawel. Kijk, daar komt hij aan. Ja, hij zit er nu boven. Hij gaat een beetje de landing inzetten. En? Ja, is dit, is dit een beetje... Ja, je hebt hem natuurlijk al gezien. Maar hoe is hij vandaag? Hoe ziet hij eruit? Ja, hij ziet er weer uh, prachtig uit na twee jaar. En een gigantisch vliegtuig. Hij komt met een uh, mooie zeewind aan, dus uh, hij hangt een beetje scheef voor de baan. En ik zie nu dat hij uh, bijdraait voor, uh, voor het begin van de baan. Uh, ja, een perfecte landing van de crew die overigens Nederlands is. Ondanks dat de airline niet uit Nederland komt. Hebben ze ons toch nog een plezier gedaan door hier te landen. Want we kunnen hem wel goed zien hoor. En het is echt een ongelooflijk groot vliegtuig. Hij heeft een enorme buik onder zich hangen eigenlijk. Want in het begin zie je niet zoveel qua hoogte. Maar dan komt hij dichterbij. Dan zie je gewoon dat hij eigenlijk een buikje heeft. En dat zijn dan die twee verdiepingen. Of in ieder geval één van die twee verdiepingen die hij heeft. Ja, en, en de vleugels als hij dan eenmaal geland is. Die buigen dan een beetje door. Je Ziet nog een beetje rook van de... Ja, van de wielen afkomen van het landingsgestel. En dan heeft de Airbus A380 toch echt ja, voet, moet ik zeggen, of wiel gezet op Nederlandse bodem. Daar is hij, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. En of er straks ook echt 550 passagiers uitkomen, dat weet ik niet. Maar zoveel plek heeft hij wel en vanaf vandaag elke dag te zien op Schiphol. Met een beetje mooi weer is dat natuurlijk een mooi gezicht... om zo'n kist te zien landen op Schiphol. De bijdrage was van Deborah mag Niet opstijgen tot op de Zwanenburg, want dan word ik gek. Uh, er waren tranen bij Schermer Bas verwijlen na zijn uitschakeling in het Olympisch toernooi. Hij verloor afgetekend van de Duitse Jörg Fiedler. Het was dan ook een terechte nederlaag... vond coach en vader Roel Verweijle. Ja, hij heeft uiteindelijk verloren van een betere tegenstander. Uh, hij, hij kon er niet doorheen komen. Die jongen die zat potdicht. Het is uh, een, een beetje een saaie, eenzijdige schermen maar wat hij doet doet hij wel heel degelijk en dat was voor Bas uh, op dit moment niet, uh, niet doorheen te komen. Het leek een beetje alsof Bas de hele tijd achter de feiten aan moest lopen. Hè? Ja, hij liep stuk op, uh, op zijn punt. Die, uh, die jongen die bracht steeds weer uh, ja, met een wering 6, uh, bracht hij die punt terug. En, Even uitleggen? Ja, kring zes. Dat, uh, fijn, goed, dat, uh, technische term voor het, uh, voor het schermen? Ja, het is een wering dus en uh, ja. Ja, dat maakt hij zo goed en zo degelijk en hij brengt iedere keer weer die punt terug. Dus als Bas denkt van nou ik kan er doorheen komen dan staat die punt weer voor ze snuffert. Ja. En het was uh, ja, vandaag uh, niet doorheen te komen. Oude bekende van hem. Hij heeft wel eens een ek finale ook van hem verloren. Ja, dat was 15-14. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat hij toen ook de mindere was. Uh, dit is gewoon een hele, hele vervelende tegenstander voor Bas. Is het dan gewoon ook een beetje pech van een ongunstige loting? Nou, het is niet de loting. Het is natuurlijk de plaats op de wereldranglijst die, die bepaalt waar je staat. Maar in uh, dit geval is, uh, is Fiedler uh, beneden zijn stand uh, geplaatst. Want die heeft de laatste paar maanden niet echt goed gepresteerd waardoor hij wat gezakt is. En dan kom je als Bas nummer 6 kom je tegen Fiep nummer 22, al, al bij, de, bij de laatste 16. Ja. Ja, die klap die komt dus uiteindelijk aan natuurlijk, hè? want uh, dit is het moment waar hij al die tijd naartoe gewerkt heeft. Kunt u aangeven, hoe groot is die klap nou eigenlijk? Ja goed, we kennen allemaal het schermen van, van binnen en van buiten en wij weten dat zoiets kan gebeuren. En Misschien voor de buitenwacht is dat uh, een hele grote klap, maar voor ons is dat... Ja, de beste 16 die kunnen allemaal van elkaar winnen en verliezen. Precies, want de scorebordjournalist zegt: hé, hey, dat is de winnaar van WK Zilver. Maar uh, ja, je kan op een EK zomaar weer 33ste worden. Dus. Ja, de nummer 1 van de ranglijst vliegt er ook uit. De nummer 2 uh, vliegt eruit. De nummer 3 vliegt eruit. Het is. Uh... Dat is scherm. Iedereen kan van elkaar winnen. En het is net hoe zo'n partij verloopt. Als je even lekker de eerste paar treffers maakt... dan, dan loopt de tegenpartij achter de, achter de feiten aan. En dan krijg je een hele andere partij. En nu, ja, nu was het Bas die achter de feiten aanliep. Ik zou me kunnen voorstellen dat als je er inderdaad zo in komt... dat je ook op een gegeven moment die flow krijgt. Hè? Dat, dat het zo'n dag wordt waarin alles lukt. Maar zo mocht het dus niet zijn. Die flow die kwam niet, nee. Helaas. <laughs> en nu? Ja, nu gaan we even uitrusten en de, de, de zinnen verzetten op wat anders dan schermen. Want het is al erg veel schermen geweest de laatste tijd. Dus we gaan een paar maandjes rust nemen en dan op naar, naar Rio. Want dat is toch wel het stevaste plan: doorgaan? Tuurlijk, Bas is 28 en uh, een schermer heeft een lang leven. Dus 32 is nu nog steeds, uh, kan nu nog steeds top zijn. Ja, het is een, een, een wat troosteloze dag voor, uh, voor het Nederlandse sport. Uh, daar waar je uh, verwacht en hoopt in ieder geval dat er successen zijn, valt het allemaal tegen. Edith Bos kan dan nog uh, in de herkansing brons proberen te halen, verwelderd en uit, ja. uh, Nou goed, Holland uh, 8. Holland 8, 5, uh, ja, dat was misschien ook. Maar tot nu toe, wat. Ja, Vos zeker, was een enorme teleurstelling. Zeker de plek, de 16e plek. En uh, wat we tot nu toe helemaal nog niet hebben gehad... is dat er opeens een plak is waarvan je zegt... daar hadden we eigenlijk niet op gerekend. Nee. Dus daar waar je op rekent en hoopt, dat gebeurt niet. En de verrassing is nog uitgebleven. Maar er kan nog veel gebeuren vandaag... en uh, de komende dagen natuurlijk tijdens de Olympische Spelen. Zometeen Edith Bos dus, bijvoorbeeld. Zou nog brons kunnen halen uh, in de herkansing... Categorie tot 70 kilo gaat zij die herkansing judo. Zometeen na drieën de tweede partij. Dus dat gaan we meemaken in het volgende uur van de Radio 1 Sportzomer. Tot zo.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 Zuidlimburg.nl. Dit is Radio 1.